Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is erg druk in het Limburgse heuvelland. Ondanks een oproep van de veiligheidsregio's uit Limburg om weg te blijven. Delen van het gebied zijn afgezet, maar veel automobilisten en fietsers trekken zich daar niets van aan. Er worden nu bekeuringen uitgedeeld. Gisteren heeft de politie verspreid over het land tientallen coronaboetes uitgedeeld. Op een sportveld in Amsterdam stonden twintig mensen te dicht bij elkaar. Twee van hen werden ook nog opgepakt omdat ze weigerden te vertrekken. In Hogeveen kregen elf mensen een boete omdat ze een tuinfeestje hielden. En in het dorpje Nijensleek, ook in Drenthe, maakte de politie een einde aan een feest in een keet. De meeste aanwezigen wisten te vluchten, eentje kon worden beboet. Vanmiddag is de bevrijding van kamp Amersfoort herdacht, vandaag 75 jaar geleden. Vanwege de coronamaatregelen was er in plaats van het oorspronkelijke programma via een livestream een herdenkingsfilm te zien, waarin onder andere de directeur van het kamp een toespraak hield. In kamp Amersfoort werden tijdens de Tweede Wereldoorlog politieke gevangenen, verzetsmensen en andere vijanden van de bezetter gevangen genomen. De meeste van de 37.000 gevangenen werden van daaruit naar Duitse werk- of concentratiekampen gedeporteerd.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 DvK Media. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM.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 Ja, het is zondag 19 april, dit is ZFM. En vandaag helpen we de hele dag de helpers van het Rode Kruis. Mijn naam is Thomas Jong en ik ben tot uh, 6 uur nog bij u. Tijdens onze 12 uur durende Radiomarathon. We zijn inmiddels over de helft. Samen met Haarlem 105 en NH uh, Media maken we een thema-uitzending rondom corona. In Zandvoort ligt erbij de nadruk op het goede werk van het Rode Kruis. En je kunt de hele dag muziek aanvragen voor dit goede doel. Bel of app ons hiervoor op nummer 023 573 0393. 023 573 0393. Of stort meteen geld op Giro 7244 met vermelding Actie Zandvoort. En dan uh, ga ik je nog even heel kort vertellen waar we het zo nog even over gaan hebben. Dat is uh, rond kwart over vier, Wouden van der Vecht van de Sportservice Kennemerland. En om half vijf bellen we met de Grace van Egmond vrijwilligers bij het Rode Kruis. Eerst alleen Eva Max.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 you home. En we are young. Hier op ZFM. En zoals beloofd zouden we rond kwart over vier bellen met uh, Wouter. Van Sportservice. Goedemiddag, Goedemiddag Wouter. Um, Goedemiddag. jullie, jullie uh, Ik heb jullie nou ja, mede benaderd voor deze uitzending. Want jullie hadden namelijk een speciaal sportpakket uh, samengemaakt. Zeg maar. Um. Ja, in die zin. Het Sportservice is natuurlijk uh, uh, ja, eigenlijk altijd druk bezig... om uh, mensen van alle leeftijden uh, in beweging te krijgen. Uh, ook in, uh, in de gemeente Zandvoort. En, en ja, die, in die uh, coronacrisis hebben we daar wat verschillende uh, ja, varianten... en draaien aan moeten geven om uh, ja, toch iedereen uh, het een en ander aan te kunnen bieden. Uh, en ik denk dat de sportpakketten waar jij uh, op doelt... Uh, de, de beweegpakketten zijn die we samen hebben gesteld. Samen met het uh, uh, Jeugdfonds ja. uh, Sport en Cultuur. Ja, uh, en uh, de, gemeente, de gemeente Zandvoort. Uh, en Bronsport, waarbij uh, we ja, dus, uh, sportpakketten hebben samengesteld voor, uh, voor de minima. Oké, okay, en wat zit er dan precies in, in, in dat sportpakket? Uh, dan moet je denken dat daar uh, uh, allerlei verschillende soorten. Uh, familie, verschillende formaten ballen in zitten. Uh, elastieke stoepkrijt, set. Uh, gewoon allerlei, uh, ja, kleine uh, attributen die je kunt gebruiken om uh, in beweging te zijn. Uh, en wat heel belangrijk daarbij is, is dat daar ook uh, uh, beweegkaarten in dat uh, uh, sportpakket zitten. Uh, ja, waarbij allerlei spelletjes of met die materialen ook uh, worden, uh, uh, uh, ja, als suggestie worden gegeven. Dus dat je ook daadwerkelijk, uh, ja, echt mee aan de slag kunt. ja. En, en, en zeg maar, jullie hebben dat speciaal uh, voor de kinderen, zeg maar, gemaakt? Is het dan ook... Uh, kinderen en ouders, kijk je uh, dat Benetton uh, doe je toch met z'n tweeën. Ja. <laughs> dus dat, uh, iedereen kan daar uh, gebruik van maken. Uh, het voordeel van dit soort dingen zijn ook dat, uh, dat je veel op je, je eigen uh, niveau kunt doen. Uh, ja. ja. Hoe uh, zwaarder of moeilijker je bepaalde oefeningen voor jezelf wil maken, ja, dat kan gewoon. Oké. Okay. Um, en verder, hoe zien jullie zeg maar, als, als team sportservice zeg maar, hoe zien jullie dat um, wat er gaat gebeuren na de coronacrisis uh, zeg maar? Ja, daar kunnen we eigenlijk heel weinig uh, zinnigs over zeggen. Uh, dinsdag is natuurlijk die, die persconferentie weer. Uh, ja, en, en tot die tijd. Uh, wat er wel en niet met sportverenigingen uh, uh, gebeurt. Wat er wel of niet op, op uh, scholen gebeurt. Ja, zolang daar geen duidelijkheid over is. Kunnen wij daar ook niet echt, um, uh, echt op, op inspringen. Hè? We hebben ons, ons natuurlijk ons gewoon uh, uh, vaste programma op het altijd uh, in de wijken en op scholen aanboden. En zodra dat uh, weer mogelijk is, zullen we daar weer mee aan de slag gaan. En uh, tot die tijd hebben we... Uh, ja, eigenlijk iedere dag wel uh, een, een, een beweeg, uh, beweeglessen online op, op onze Facebook en op, uh, op YouTube. Uh, om mensen ook thuis uh, aan het sporten te krijgen en te houden. En dat kunnen ze gewoon vinden om onder Spotservice, als je dat intypt. Ja, als je naar, naar Facebook gaat en uh, Facebook uh, Team Sportservice uh, zandvoort. Dan, uh, dan kom je op ons, face eh, ons Facebook-account. Uh, uh, en daar staan die uh, beweeglessen op. En daar zitten beweeglessen voor, uh, voor ouderen, voor volwassenen, voor kinderen. Uh, en die filmpjes die worden, uh, worden dagelijks live uitzendingen. Maar je kunt ze ook uh, later terugkijken. Uh, en dat kan ook op ons uh, YouTube-kanaal, wat ook uh, Team Sports Service heet. Uh, en daar kun je ook al die, uh, die beweeglessen weer, uh, weer terugkijken. En op je eigen uh, gewenste moment uh, uh, kijken en meedoen. Oké. Okay. Nou, heb je zelf nog wat wat je graag wilt vertellen, melden, iets? Ja, kijk, dit heeft natuurlijk ook een enorme impact op, uh, op verenigingen. Uh, en uh, daar zijn wij natuurlijk ook heel erg uh, nauw mee betrokken. Uh, dus in de richting van de sportverenigingen gaan we op uh, woensdag uh, 29 april hebben we een, een webinar. Dus daar kunnen de, de bestuurders kunnen daar uh, digitaal meekijken. Uh, en dan gaan we eigenlijk uh, ja, voor een heel groot... Gedeelte door het proces heen van ja, wat, wat heeft die coronacrisis nou voor invloed op de verenigingen? Uh, welke vragen loop je tegenaan? Uh, uh, oh, en uh, ja, hoe nu hoe verder inderdaad? Want de vraag is natuurlijk ook, ja, als de regels straks weer soepeler worden, uh, hoe kunnen sporten dan weer... Uh, ja, dus het is nu eigenlijk echt even afwachten op uh, de persconferentie van dinsdag. Ja, ja dat, uh, ik denk dat iedereen... Uh, uh, met z'n uh, op zijn handen zit en, en zit te wachten wat ja. daar bekend wordt gemaakt. Ja. Nou, heel erg bedankt voor uh, je tijd. En uh, wij gaan nog even naar een uh, muziekje luisteren. Dit is uh, Strangers. Het is ook lekker om uh, thuis even op te dansen. Armin van Buren. Hier op ZFM. Wil jij nou een nummertje aanvragen? Kan? Doe dat via 023 573 0393. En dat doen we allemaal voor het Rode Kruis. Je kan ook geld storten op giro's De 7244. Met vermelding Actie Zandvoort. Zometeen gaan we bellen met Grace van Egmond. Zij is vrijwilligster bij het Rode Kruis. Van afdeling Zandvoort.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 Twenty play one pilot. Test out the Ja, en inmiddels aan de telefoon hebben we Grace van Egmond. Grace, goeiemiddag. Hi, goedemiddag Thomas. Wat leuk dat ik bij jou in de uitzending mag komen, joh. <laughs> Fijn om te horen. Ja. Um, nou ja, ja, jij bent dus Grace. Uh, wat doe je precies binnen het Rode Kruis? Uh, ik ben vrijwilligster, uh, bij het Rode Kruis. Uh, sinds kort ook uh, bij afdeling Zandvoort. Daar ben ik uh, coördinator opleidingen geworden. En uh, ik ondersteun de inzetcoördinator uh, een beetje. Uh, alle ja, evenementen en uh, scholingen liggen nu natuurlijk momenteel stil uh, in verband met uh, de coronacrisis. Ja. Uh, straks als dat over is, ja, dan moeten we dat natuurlijk weer op pakken. Uh, maar tijdens deze crisis uh, ben ik coördinator Let op elkaar. En uh, ja, dat houdt in dat ik meldingen krijg van het DAK, dat is het District Actiecentrum. En uh, als ik dan een melding binnenkrijg, dan ga ik uh, bellen met een van onze vrijwilligers of vrijwilligers om te vragen uh, of ze iets met deze melding willen doen en of ze tijd daarvoor hebben. En, en wat voor melding kan dat dan precies zijn? Nou, dat zijn uh, meldingen zoals boodschappen doen, uh, vuilnis buiten zetten, uh, een telefoongesprekje met iemand aangaan, uh, ja, noem maar op. Dat kan van alles? Van alles. Van de partij. Ja. ja. Ja, en als ik die melding dan uh, uit heb gezet, dan koppel ik dat weer terug naar het dak en dan uh, ja, komt de melding op uh, uitvoering uh, te staan. En uh, ja, daarnaast doe ik ook nu nog uh, coördinaten vervoerondersteuning. En uh, ja, dat is dus wel even een pittige klus. <laughs> Oké, okay, wat doe je dan precies met uh, vervoerondersteuning? Nou, het komt erop neer dat wij de reguliere ambulancezorg uh, ondersteunen... wanneer deze uh, al verblast is. En uh, dat gaat dan vooral om de vervoer... Uh, van zieke mensen dan wel of niet verdacht uh, van corona. Oké, okay, dus mensen die eigenlijk uh, gewoon eigenlijk opgehaald zouden worden voor de ambulance... en die naar het ziekenhuis moeten, zeg maar. Ja, dus mensen die of, of vanuit het ziekenhuis terug naar huis te moeten... Uh, ja. die daar verder in quarantaine moeten of wat dan ook... En uh, wat ik daar dus voor, uh, voor doe is dat ik zorg dat de vrijwilligers uh, die hier voor ingezet worden uh, ja, goede instructie hebben gehad. Uh, dat ik ze op de hoogte haal met alles. En wat voor maatregelen hebben jullie bijvoorbeeld genomen om, om stel het is iemand met corona, om die te vervoeren? Uh, de bus is samen geprepareerd. Het is de bus van Zandvoort uh, die hier voor ingezet wordt. Uh, dat betekent dat er een, een plastic schot uh, tussen de bestuurder en uh, de cabine is gezet. Uh, dus achterin, uh, ja, daar wordt dan uh, de patiënt vervoerd, samen met de begeleider. Op het moment dat we een patiënt binnenkrijgen, gaan we dus echt... Uh, uh, en het is bewezen, corona, daar gaan we echt volledig in pak. Dus uh, ja, eigenlijk, als je dus op de IC terechtkomt, zo lopen wij er dan ook bij. Smart mannetjes. Ja, ja, ja. en uh, ja, ik, hou, ik hou dus uh, de lijst bij met vrijwilligers wanneer ze oproepbaar zijn. Um, ik, uh, ik hou de, de meldkamer op de hoogte wanneer ze uh, beschikbaar zijn, zeg maar. En uh, ja, ik hou uh, in de gaten ja, hoe het ook met de mensen zelf gaat, want dat zijn best wel pittige ritten. Kunnen dat zijn? Ja, dat snap ik. En ja. En, ja. En verder, ja, wat, wat, verder qua corona, dit is dan zeg maar het, ja, nu even wat het nog, maar wat doen jullie verder als Rode Kruis, zeg maar nog? Uh, uh, naast de corona gebeuren. Ja. Uh, uh, het zijn nu voornamelijk echt uh, corona inzetten, dus uh, eigenlijk door het hele land heen. Uh, uh, assisteren bij ziekenhuizen, uh, doktersposten, uh, noem maar op. Ja, en als uh, dadelijk het corona weer over is, wat ik eigenlijk hoop dat dat toch, de, ja, toch wel snel gaat gebeuren. Maar goed, uh, dat is afwachten. En natuurlijk ook ja, wat er dinsdag uh, allemaal uh, gezegd gaat worden. Ja. Um, ja, dat doen we dus. Uh, staan we evenementen. Uh, we geven EBO uh, cursussen um, uh, ja, we doen heel veel. Heel veel dus. dus gewoon heel veel. Weet je, het voornaamste wat, wat, waar ik me mee bezighoud... dat is dan uh, ja, met de EHBO-cursussen en met uh, de evenementen gebeuren. Ja. Dus uh, ja. Heb je, heb je, wil je zelf nog iets toevoegen? Of hebben we zo'n ja, beetje ja, alles nu? Ja, dat ik heel erg trots ben uh, uh, op... Uh, yeah. Mijn mede-collega's, rode kruisers. Uh, en uh, jongens, ik zou zeggen... hou vol, zet hem op. Ook het ziekenhuispersoneel allemaal. En uh, we doen wat we kunnen. En uh, ja... Voor de meeste rode kruisers... zal het zo zijn van... Uh, in ons hart blijven we... en zijn we een rode kruiser. En uh, wij doen ons werk gewoon vrijwillig... met vol passie en liefde. En uh, dat zullen we blijven doen. Ja. Nou, Grace... Ja. Um... Nog één kleine toevoeging. Er is als het goed is ook een, een telefoonnummer nu uh, uh, die je kan bellen als je hulpvraag ja. hebt. Wat is ja. dat telefoonnummer? Dat, uh, dat is, uh, uh, let een beetje op elkaar. Dus uh, ben je iemand die hulp kan gebruiken uh, of uh, ken je iemand die hulp kan gebruiken... of voor een luisterend advies, of noem maar op. Bel dan, bel dan naar 070 44 -55 888. En ze zijn bereikbaar tussen negen ochtends en negen uur avonds. Maar je kan ook gewoon naar de site gaan van www.rodekruis.nl En dan kan je online een formulier invullen. Nou, Crees, heel erg bedankt voor je tijd. Ja, en, jij bedankt uh, uh, dat we in de uitzending mochten zijn. Ja, en tuurlijk. En zet hem op. Jullie ook met het goede werk. Ja, dank u wel. Oké, okay, hey, we spreken later. Oké, okay, doei doei. Doei. Ja, en wil jij nou uh, zelf geld doneren naar het Rode Kruis? Dat kan natuurlijk ook uh, via Giro 7244 en dan uh, met vermelding, vermelding Actie Zandvoort.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 your so books for listen baby Ja, Timbaland en The Way I Are. Wil jij nou een plaatje aanvragen of wil jij geld doneren? Dat kan natuurlijk ook. Of een combinatie van beide. Uh, stuur even een app, een whatsapp naar 023 573 0393. Daar kan je ook naartoe bellen natuurlijk. Of het stort meteen op Giro 7244. En dan onder de vermelding Actie Zandvoort. Wij gaan nog even lekker door met muziek luisteren. Zoals deze van Pink en Just Give Me A Reason.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 don't start now. Ja, en wil je nou een uh, verzoeknummer aanvragen? Of even bellen met de studio? Heb je wat te melden? Of uh, weet ik het. Kan altijd. Bel of app even naar de studio. Dat kan op een 023 573 0393. En uh, natuurlijk kan je ook uh, nog steeds, daarvoor doen we deze 12-uur-durende uitzending. Doneren aan het Rode Kruis op Giro uh, 7244. Um, ondertussen ga ik alvast het uh, tweede uur voor mij vandaag uh, afsluiten. En dan uh, zometeen ben ik nog een uurtje bij jullie. En daarna gaat uh, vanaf 6 uur Jaap Koper het van mij overnemen. Eerst gaan we nog even naar uh, wat muziekjes luisteren. Zoals deze van Clean Bandit een solo. Wish I wasn't one of your exes, no I'm the fool Since you've been gone, been dancing on my own This boy's up in my zone, but they can't turn me on Cause baby you're the only one I'm coming for I can't take no more, no more, no more I wanna f***, but I'm broken hearted Cry, cry, cry, but I like to party Touch, touch, touch So I do it so low. If you did, baby, I judge you too. No, you don't judge me, cause if you did